bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala aalihi wa sahabatihi wa nuwala wa daad dit is les nummer 89 en daarbij gaan we hoofdstuk 63 behandelen En dit hoofdstuk bestaat eigenlijk uit verschillende subhoofdstukken. Vandaag gaan we het eerste deel behandelen. En het gaat over atemies. Laar ik Atemies. En zo meteen gaan we dus uitleggen wat dat is. Uh, letterlijk, meyazen je meyizu te meyizen, dat is uh, onderscheid maken. El-amthela Voorbeelden. Ishteraitu rytlan balaha Gullatil ardu ir dabban باعني التاجر فراعا حريرا في الحقل عشرون بقرة طاب المكان هواء فاض القلب سرورا العنب من ألذ أنواع الفاكهة طعما Al-Qahiratu. Ekheru min Al-Iskandariyeti. Sukkana. Ik ga even de voorbeelden proberen te vertalen. Ik terecht rytlan balaha. Al-Rytl is een mate waarmee zich gewogen wordt. Dus een eenheid. En al-Balah dat is dadels. Uh, dus ik kocht een bepaalde hoeveelheid dadels. Galla til ardu kamha. Hier hebben we weer te maken met uh, een bepaalde uh, eenheid voor het meten een mate namelijk irdabban. En galletil til betekent de uh, grond heeft geproduceerd. Irdabban kamha, graan. Uh, dus een bepaalde hoeveelheid van graan. Ba'ani at-tajiru dira'an harira. De handelaar verkocht mij. Vira'a, uh, dat is ook een, een eenheid voor het meten van afstand. Dat is namelijk een, uh, ongeveer een half meter. Vira'a, Harira. Vira'an Harira, el Hariri Zayde. Fi Al-Haqli. Ja, Ishirone Dakara. Op het veld zijn er twintig koeien. Pabel Mekanu hawa De plek is goed geworden, is mooi geworden qua lucht. Faba al Kalbu Het hart was overstroomd. Qua. Blijheid, als het ware. Druiven, dat zijn van de beste... Uh, van, de, van, de, van, de, van de fruit, van de vrucht, van de fruit... Uh, qua uh, smaak... Hm? al kahiratu min al-Iskandariati Dus Cairo is meer uh, of groter dan Alexandrië qua uh, bevolking. Dat zijn dus de voorbeelden. En nu gaan we naar de uitleg al-Bahf. Is Als je zegt, ik kocht, laten we zeggen, een kilo. Ja? Laten we gewoon dat vertalen als een kilo. Lem jef hem ما Degene die luistert, de luisteraar, die zal dus niet begrijpen wat je bedoelt met. Die eenheid, dat kilo of 10 kilo. Dus de luisteraar weet niet wat je gekocht hebt precies. Je hebt een, een, een hoeveelheid genoemd, maar je hebt niet gezegd wat. Dus hij weet niet of het badels is, of het... Suiker is, of het honing is, of wat dan ook. en to Waarom is dat zo? Omdat, dus, die eenheid van een ritel of kilo, dat is een woord wat je kan gebruiken voor. ...al die verschillende producten. Maar als je zegt... Uh, ...dadels erachteraan, ...een kilo dadels bijvoorbeeld... ...dan weet de luisteraar... ...waar je het over hebt. Dan is... Uh, ...die onduidelijkheid... ...weggenomen omdat je dus dat hebt verduidelijkt door dat product erachteraan te noemen. Wa liddelijk het ten En daarom heet dus het woord belach in deze zin, ik stel het woord ten Omdat je hem hebt onderscheiden van andere producten. Die de luisteraar normaal gesproken, gesproken zou ook zeg maar, uh, vermoeden. Kama al l'ismu al-mubhamu, وهو writ lang, mu meyaza. En al al-mubham, dus hetgeen wat die onduidelijkheid heeft gegeven geschrift dat is dus een rippel in dit geval een kilo maar ik weet niet wat een kilo waarvan dat wordt al mumayyiz genoemd en mumayyiz zoals so we gezien hebben heeft, is een ism Ismefol. hè ism is het degene die onderscheiden werd en bij an taqūla inna min en dit allemaal kun je, dit hetzelfde kun je toepassen op alle voorbeelden die we gezien hebben. Dus, is mijn mu die dus een eenheid voorstelt van bepaalde mate, dat wordt el-Moemeyez genoemd en hetgene wat erna komt, ter verduidelijking, ter onderscheiding van andere dingen, dat wordt het temyez genoemd. Wa'ide be hathne an il-Moemeyez fil emphinat il-mutakaddi mathi wa'jadna hoop في الأربعة الأولى مذكوراً في اللفظ فهو في المثال الأول رطلا وهو من أسماء الوزن وفي الثاني اردبا وهو من أسماء الكيل وفي الثالث ذراعا وهو من أسماء المساحة أصف خانكيكنار المميز Termen moeten dus moeten jullie onthouden. We hebben Temlies en we hebben Al Almomeïs, uh, in deze voorbeelden die we gezien hebben, Rittel, erdab, vira. Uh, in het geval van Rittel, dat is dus een, een mate waarmee je het gewicht meet. En het tweede, irdabben, dat is een mate waarmee je een hoeveelheid meet. Inhoud. En voor in het derde, vira'an. Dus in het derde voorbeeld, dat staat vira'. En dat is een mate waarmee je, of een eenheid waarmee je afstand meet. Meters. En voor het vierde, ijsruna, waarvoor men esma'i وفي فيد فوبيت فيد فوبيت، ذلك المميز عشرون هتورد عشرون، إن ذلك هو أحد الكلمات التي تستخدم لتعبر عن عدد، عن عدد، عن عدد، عن عدد، عن عدد، عن عدد، en in de laatste vier voorbeelden zien we dat al-mumiz niet genoemd is. Maar so, hij en الذي طاب هو شيء من الأشياء المنسوبه للمكان ولكنه لا يدري ما هو هذا الشيء أو ذلك الشيء dus in de laatste voorbeelden de laatste vier voorbeelden daar is het niet genoemd maar de luisteraar die kan dus uit de zin begrijpen als hij de zin hoort bijvoorbeeld طاب المكان de plek is goed geworden dan merkt hij op dat hetgene wat uh, goed is geworden in, in, in de plek dat er iets is wat hoort wat geassocieerd wordt met die plek maar hij weet niet uit die bestaande zin wat is datgene wat mooi is geworden in die plek. Aouwa ma'uhu, am torbatuhu, am hawa'uhu. Is het nu uh, het water van die plek? Is het de grond van die plek? Of is het de lucht bijvoorbeeld van die plek? En als je dus die temiez noemt, waarmee je dus die onduidelijkheid wegneemt, dan wordt het duidelijk. Dus el mumeyes is in de laatste vier voorbeelden niet genoemd, maar je kan hem wel uit de context halen. Die wordt gewoon opgemerkt uit het context alleen. En dat geldt dus voor alle voorbeelden. Laatste vier voorbeelden. Dus dan komen we tot de Al-Qaeda, sterregel. Al-Qaeda, dus zei die zetel bij de uh, sterregel nummer 146, die zegt, het tem jezu dus wat is het Het temjees is een ism die wordt genoemd om aan te duiden wat er bedoeld wordt met een voorgaande ism. die verschillende bedoelingen in zich kan hebben. Dus Er, er wordt hier met dit temyiz onderscheid maken tussen al die dingen die de mogelijkheden die de ism kunnen hebben. Met dit termje's wordt die onduidelijkheid met die mogelijkheden gewoon één mogelijkheid gegeven namelijk wat je noemt dan en dat is at-tamiz al-qa'idah al-sab'ah wa al-arba'un al-mi'ah istarikh al nummer 147 al-mumayyiz qisman malfuz wa malhuz fa al-awwal ma yulfadh bihi fi al-jumlah ka asma' al-wazn wa al-kayl wa al والثاني ما يفهم من الجملة من غير أن يذكر فيها. النوع هي بتوفر المميز. المميز يبدأ من دفع ديلا. ملفوظ و ملحوظ. ملكم السلام ورحمة الله. ملفوظ تتكلم أنه يكون هناك. أنه يكون هناك في ذلك. الملحوظ. Die kun je alleen maar opmerken of uithalen uit de context. Zoals we gezien hebben in de laatste vier voorbeelden. Dus allemaal vol degene die genoemd is, الوزن. Wat genoemd wordt in de zin zoals de mate van uh, gewicht meten, dus de eenheden van gewicht of eenheden van inhoud. أو أين هي دفان uh, أفستان <خطو> والثاني ما يفهم من الجملة من غير أن يذكر فيها and uh, the tweede is uh, wat niet genoemd wordt maar hij kan gewoon begrepen worden uit de context zonder dat hij geneem, genoemd wordt dat is dus in het kort wat het Temjiz is en wat el-Mumayiz is en uh, volgende keer in Shalatale zullen we zien wat het oordeel is van Temjiz, waarom uh, heeft hij dus een aparte hoofdstuk gekregen. Wat is de hukm daarvan? Zoals we gezien hebben bij Al Haal. Dat de hukm is, uh, daarvan is dat hij uh, een masp krijgt, qua arab En uh, gaan we dus de verschillende soorten van het tennis behandelen waarna dus de opgaven komen. Uh, Goed, als er vragen zijn over wat we tot nu toe hebben gehad qua DMI's, dan zijn die welkom. En anders dan gaan we de e de volgende week verder. Dan sabron. Temiz, kan dat alleen een eenheid, gewicht, inhoud, afstand of getal zijn? Het temiz, je bedoelt een mumijes. Nou, het mumijes, niet het temiz. Uh, er kunnen nog meer eenheden zijn. Wat kun je allemaal meten? Je kan afstand meten, dus alles wat gemeten kan worden. Hè? Dus je zet een, een bepaalde eenheid daarvoor, en daarna komt hetgeen wat gemeten wordt, en dat is de mise. Dus die verborgen momees zijn dat ook. Nee, in de verborgen momees niet. Verborgen momees wat dus niet genoemd wordt, dat kan van alles zijn. Dus niet alleen maar van die eenheden. Dat is het verschil. Nou, voorbeeld bijvoorbeeld, kenel mekanu of tabel mekanu hawaan Hier heb je, uh, heb je helemaal geen, geen eenheid van mate. Heb je geen eenheid wat je meet. Maar als de momees tevoorschijn gehaald wordt in deze zin, wat zou het dan zijn? Kijk, een momees, dus wat hier, uh, wat je hier uh, kan uh, horen, alles wat kan horen bij een mekka, zoals hij dus gezicht heeft hier, er kan. Wat mooi kan zijn in een mekan is dat bijvoorbeeld zijn water, het water wat daarin kan stromen. Of een hawa i. Of iets anders, wat heeft hij allemaal nog meer genoemd. Of Torwa, dus de grond. Dus je kunnen verschillende dingen zijn. Wat hoort bij een mekan Wat hoort bij die plek? En dat kan heel veel zijn. Dat kan heel erg, erg, erg veel. En dus je haalt er eentje eruit. Wat hoort bij el-Mekan? Dus die dingen die horen bij el-Mekan. El-Mumayes kun je dus hier niet noemen. Als je het weer vergelijkt met de eerste groep dan is hier een Moemeyes is een mecan. want bij een meken horen al die dingen en als we het hebben over een kilo, bijvoorbeeld de eenheid kilo dan komen verschillende dingen in, in, in het hoofd die te maken hebben met het gewicht en zo is het dus ook bij een meken dus als je uh, zo'n vergelijking wil maken, dan is het hier een momenjes en mekijn. Terwijl dus dat niet het geval is. Hè. Je kan geen momenjes noemen hier, maar je begrijpt het gewoon eruit. Nou. En als je eentje eruit hebt gehaald, dan is het etemjes. Et dan is dat etemjes. Et dus die dingen kun je niet momenjes noemen, maar dan is het etemjes. Et Collega's, ik ben hier. Nog andere vragen? De volgende keer gaan we dus de verschillende soorten van atomies behandelen die in hebben. تميز هو الاسم المنصوب المفسر لما انبهنا من الذوات نحو قولك تسبب زيد عرقا و تقاب ذكر شحما محمد النفسا als je er re toe en schienen. Wat is er re toe ja. Dus met de yes maak je dus die, dat onderscheid van wat de luisteraar kan begrijpen. Die maakt daar een onderscheid van om het duidelijk te maken. Tayeb, ik zie dat het uh, laat is. Dus tot volgende week bij idem ta'ala. Barakallahu fikum ala husni stima'aikum. Mujazakum allahu khaira. Wa assalamu alaikum. ورحمة الله وبركاته